Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Geert Wilders is op alle punten vrijgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Hij is niet schuldig bevonden aan groepsbelediging. en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims, zei de rechter. De slotconclusie in deze zaak luidt dan als volgt: Verklaart de officieren van justitie niet ontvankelijk. in de vervolging van de uitlating. Ik heb genoeg van de Koran, verbied dat fascistische boek en niet ontvankelijk van de onder twee en drie te lasten gelegde uitlating. Zo wil hij aantonen dat de Koran geen dode letter is... maar het gezicht van de islam een levensgroot gevaar. U wordt vrijgesproken van al het overige dat aan u is te lasten gelegd. De uitspraken van PVV-leider Wilders waren volgens de rechter toelaatbaar... in de context van het maatschappelijk debat. De rechtbank noemde een aantal citaten en de film Fitna... Grof, denigrerend en opruiend en daardoor in principe discriminerend. In Fitna zijn bovendien beelden te zien die kwetsend en chockerend zijn. Maar de uitlatingen van Wilders passen wel binnen de maatschappelijke discussie over de multiculturele samenleving. De rechtbank volgt met de uitspraak de lijn van het OM dat om vrijspraak had gevraagd. Wilders is ontzettend verheugd en blij. De vrijspraak op alle punten noemt hij een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. Gelukkig mag je islamkritiek hebben in het openbare debat... word je niet de mond gesnoerd in het openbare politieke debat. Dus nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen, er valt een enorme last van me af. Wilders zei verder dat hij met zijn uitspraken ook de bedoeling had... soms grof en beledigend te zijn. Ook zei hij dat het proces hem niet in de koude kleren ging zitten... Hij wil zich nu weer helemaal op de politiek richten. De mensen die aangifte deden tegen Wilders... zijn teleurgesteld dat hij is vrijgesproken... Ze kunnen in Nederland niet in hoger beroep, omdat beide procespartijen vrijspraak eisten en dat ook hebben gekregen. Daarmee is de zaak afgedaan. Een aantal benadeelden overweegt nu een gang naar het Europees Hof. Enkele organisaties van minderheden starten mogelijk een procedure bij het Mensenrechtencomité van de VN. Volgens hen is het recht van minderheden om gevrijwaard te blijven van haatzaaien geschonden. De werkloosheid in Nederland is voor het eerst sinds januari gestegen. Vorige maand kwamen er volgens het CBS 8000 werklozen bij. Het zijn vooral vrouwen die niet aan de slag kunnen in de zorg en het onderwijs. Bij de overheid en Defensie loopt het aantal banen terug. Er zijn nu zo'n 400.000 Nederlanders zonder baan. 2010 daalde de werkloosheid vrijwel voortdurend. Staatsbosbeheer wil dat bedrijven extra bossen aanleggen. Op die manier moeten de bezuinigingen op de natuur worden opgevangen. In 2015 wordt het budget van staatsbosbeheer gehalveerd. De organisatie heeft daarom een speciaal fonds opgericht... waaraan bedrijven geld kunnen doneren, het Nationaal Bossenfonds. Dat is volgens staatsbosbeheer goed voor het imago van de bedrijven. Volgens staatsbosbeheer vinden de bedrijven de mogelijkheid interessant... omdat het planten van bomen een manier is om CO2-uitstoot te compenseren. Het weerbuien met kans op onweer. Bij een, maat, bij een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. Amdd Verkeersinformatie. Er staat nog 66 kilometer file. De meeste vertraging nog rondom Amsterdam. Wat opvalt is de vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij knopen de Hoefelaken nog 4 kilometer. Een aanreding op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de knopen de Leende Heide en Baterdorp 6 kilometer. De reisvak is uit dicht. Ook was er een aanrijding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaat en Knopend Burgerveen nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A6 Lelystad richting Muiden nog langzaam rijden tussen Almere stad en Knopend Muidenberg over 9 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afrit-Ijmuiden en Knopend de Nieuwe meer 6 kilometer. De heeft van een aanrijding. En langzaam rijden op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Afrit-Beek en Zeven naar 3 kilometer. En iets verderop tussen Westervoort en Knopend Waterberg nog eens 3 kilometer. Deze maand in Plus Magazine. Een vakantiespecial met onder andere drie generaties samen op vakantie. 91% vindt dat leuk. Bespaar honderden euro's met de spoedcursus afdingen voor Beginners. Maak ook kans op een vijfdaagse citytrip met OAT reizen naar New York. Het zomernummer van Plus Magazine ligt nu in de winkel.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 het lichaam van Justin O'Born wordt na 12 jaar gevonden. Hij was vijf toen hij werd ontvoerd tijdens zijn verjaardagsfeestje. Zijn ouders hebben nooit meer iets vernomen. Inspector Linley gaat op onderzoek uit. Caro Detective Maand. Vanavond met Inspector Linley om vijf voor half tien op Nederland 1. Het kan niet zo zijn dat afval voor altijd afval blijft. Wij maken er liever iets moois van. Zoals nieuwe grondstoffen en energie. Wie wij zijn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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Meer reacties op de vrijspraak op alle punten voor Geert Wilders. Door het geruzie binnen de FNV is het pensioenakkoord ernstig in gevaar... zegt CNV-voorzitter Jaap Smit. Een enkele reis naar de sterren. Over 100 jaar moet het mogelijk zijn. Waterhardheid is ergernis nummer 1 bij de consument, zeker als blijkt dat het bij de buren beter is. Als ik denk dat wij hier op een schaal van 0 tot 20 op 14 zitten... in Benschop onder de 7 en we zitten in 2011... dan ontbreekt dat toch duidelijk iets. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Eerst terug naar de vrijspraak voor Geert Wilders. Vrijspraak op alle punten. Roel Schutgens, Goedemorgen. U bent hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Wat is de portée van deze uitspraak en de gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting... en dus de vrijheid die politici zich kunnen aanmeten bij het doen van uitspraken? Uh, nou, de portée van de uitspraak is dat de vrijheid uh, van uh, politici... en eigenlijk ook van iedereen die aan uh, een maatschappelijk debat deelneemt... om van alles en nog wat te zeggen enorm groot uh, blijkt te zijn in Nederland... Uh, het komt er eigenlijk op neer dat uh, zelfs als je dingen zegt die puur op zichzelf genomen uh, beledigend of kwetsend of grof zijn. Uh, dat je ze dan nog mag zeggen als je ze uit in een bredere context van een, uh, een debat over een onderwerp dat maatschappelijk uh, van belang is op een bepaald moment. Ja, met als gevolg? Met als gevolg dat je eigenlijk... Uh, nauwelijks meer vervolgd kunt worden voor de, voor de strafrechter... voor uitlatingen die je doet als je het maar enigszins uh, slim aanpakt, zou ik bijna zeggen. Juist, dus als je, het alle, als je alles wat je roept in een bredere context zet... dan kun je eigenlijk per definitie vrij uitgaan? Ja, vrijwel. Het is niet helemaal absoluut, hoor. Je mag natuurlijk niet aanzetten tot geweld. Uh, uh, maar het komt er wel op neer dat als je beledigende dingen zegt... Uh, dat als die een functie hebben in, in een breder verhaal... Ja, dat je al snel vrij uitgaat. Ja, Nou had ik eerder deze uitzending in contact met Gerard Spong. Dat was een van de advocaten die mm -hmm. deze rechtszaken, laten we zeggen, mogelijk heeft gemaakt. Mm -hmm. Om het even simpel te zeggen. En hij zei, uh, in reactie op wat Geert Wilders zelf na uitspraak van de rechter zei. Namelijk dat sommige uh, uitspraken van hem ook grof en uh, denigerend bedoeld waren. Toen zei Spong, dat was eigenlijk een soort van bekentenis. Als hij dat tijdens de rechtszaak had gezegd, dan had hij gehangen. Ja, ik weet niet of dat zo is. Eh, ik moet u zeggen, er zijn ook uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waar gezegd wordt eh, dat een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting is dat je ook mag chockeren. Eh, want het is eigenlijk ook logisch, als je alleen maar positieve dingen mag zeggen, dan, dan is er eh, natuurlijk geen, geen, geen sprake van vrijheid van meningsuiting. Nee. Het is wel zo dat het, dat het uh, van, vanuit het oogpunt van Wilders uh, verstandig is dat hij dat niet. Uh, tijdens de zaak heeft gezegd. Maar ik, ik ben er helemaal niet van overtuigd dat als hij had toegegeven dat het chockerend bedoeld was. dat hij dan had gehangen. Goed, maar de, uh, de, het gevolg en de conclusie van deze uh, uitspraak. is dus dat er nu jurisprudentie is. dat de vrijheid voor politici. voor de vrijheid van meningsuiting. eigenlijk groter is geworden. Nou ja, kijk, de Hoge Raad zat uh, volgens mij al langer op deze lijn. en uh, er zijn al oudere uitspraken van de Hoge Raad. waar ook al uit blijkt dat als je uitingen doet in de context van een debat, dat je heel veel mag zeggen. Wat uh, ik wel interessant vind, is dat niet alleen de vrijheid voor politici heel groot blijkt te zijn... maar eigenlijk de vrijheid voor iedereen uh, die aan een maatschappelijk debat uh, deelneemt. Want dat is met name wat de rechtbank nu gebruikt uh, in haar motivering. Het is de context van een maatschappelijk belangrijk debat. Dus dat ja. geldt eigenlijk voor iedereen. Ja, maar toch heeft de rechter ook de nadruk gelegd op het feit dat Wilders zijn uitspraken als politicus heeft gedaan. Ja, dat is waar. Dat komt erbij.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 Je wasmachine, dames en heren, leidt eronder. En het is ook nog eens een keer slecht voor je huid. Hard water. Jeroen Winters wachtte niet langer op de goede bedoelingen van zijn waterbedrijf. En begon zijn eigen waterzuivering. Hoort u in deel 4 van het Waterwerk in een reportage van Marcel Dekker. We willen schoon en betrouwbaar water. In Nederland krijgen we dat ook van onze waterbedrijven. Die niet vaak genoeg kunnen zeggen hoe hard ze daar hun best voor doen. Een hele. Goede kwaliteit drinkwater. Wij zeggen altijd we horen tot de top 3 van de wereld. En hoewel al die inspanningen ons nauwelijks interesseren... zolang dat water maar uit de kraam blijft stromen... is er één ergernis waarvoor waterbedrijven... niet altijd een passende oplossing hebben. De hardheid van het water. Wie zijn water afneemt van het zuiveringsstation Rodenhuis... bij het Zuid-Hollandse Berg Ambacht heeft geluk. Dat station van waterbedrijf Oase... levert zo'n beetje het zachtste van Nederland. Een mooie, prachtige, steriele hal met ja, wat ik zou kunnen beschrijven als drie omgekeerde trechters. Wat is dit voor ruimte? Dit is de onthardingsruimte en hier halen we het kalk uit het water, dus hier maken we zacht water. Een korte rondleiding door Etta Meuter en Joost van Luit. Ik heb begrepen dat uh, u zo'n beetje het uh, beste en zachtste water uh, van Nederland produceert. Uh, nou, niet per se van Nederland. Uh, wel van de regio. Dus, uh, dit Tot in de jaarverslag. Dit, dit station maakt het, uh, het, het zachtste water uh, van Oase. Ja, dat klopt wel. Ja. Dit zijn de onthardingsinstallaties. Even met het lampje de trechter in kijken. Ja. En hier zit het zand in. Ja, wat er hier gebeurt is dat we het water door uh, een grote bak heen halen waar zandkorreltjes indrijven... En uh, we voegen een beetje loog toe, waardoor uh, uh, het kalk wat er in uh, het water zit... op die zandkorreltjes neerslaat. Dus die zandkorreltjes die groeien, er, komen, er komt allemaal kalk omheen te zitten. En uh, het water dat, uh, wordt naar boven geduwd. En dat spoelt dan uit en dan is al het kalk is eruit. Ja. Iemand die het helaas niet zo getroffen heeft met die hardheid... is Jeroen Winters uit IJsselstein. Vlakbij het zachte water van Oase. Maar achter de grens van waterbedrijf Vitens die hier in IJsselstein op de Duitse hardheidsschaal een 12 half scoort. Jeroen Winters begon om die reden maar zijn eigen waterbedrijfje. Waar heeft u het verstopt? In, het in de berging. En dan wordt het deze grijze doos die in de hoek verborgen opgesteld staat... wordt dat geleid en wat gebeurt er in die doos dan? Er zit een... Lukt het? Ja. Er zit een, een, hars, een harskolom in in een machine van 15 liter. En uh, alle kalk- en magnesiumdeeltjes die blijven daaraan kleven. Maar dat is wel een van de belangrijkste functies van het apparaat... wat u heeft aangeschaft, um, dat het ontkalkt. En waarom is dat hier in IJsselstein nodig? Ja, uh, je doet de ramen, je draait je om... en uh, er zitten allemaal witte spetters op de ramen. Je douchel, uh, het chroomwerk dat uh, vertoont allemaal kalksporen. krijg je er bijna niet af... Dus ja, dan is er maar één oplossing. En de zelf voor gaan zorgen. Om een indruk te geven, het water is hier knijterhard. Ja, ja. ik heb begrepen van mijn uh, installateur... dat het tegen de 14 uh, aan zit, op de schaal van 0 tot 20. Dus ja, dat is hard. Ja, en dat irriteert u mateloos, want als we hier even een paar kilometer verderop gaan... naar Benschop bijvoorbeeld, wat hier niet zo ver vanaf uh, ligt... hoe hard is het daar? Dan zitten we onder de 7. En het is 4, 5 kilometer uh, hier dat is een ander waterbedrijf, Dat ja. is een ander waterbedrijf. Welk waterbedrijf heeft u? We hebben Vitens. Nou is dit apparaat niet alleen maar om te ontkalken. U bent gewoon meteen maar een paar stapjes verder gegaan ook, hè? Ja, want erboven daar hangen twee filters. Actieve koolstoffilters. En die uh, halen andere resten uit het water. Zoals roesdeeltjes, zandkorreltjes. Maar ook uh, chloor. Uh, magnesium haalt eruit. Uh, medicijnresten. Ja, allerlei bacteriën. Dan denk ik bij mezelf, waarom uh, doet meneer Winters dit? We leven in Nederland. We leven met waterbedrijven die van zichzelf in ieder geval zeggen van... ze zijn de allerbeste, ze leveren de beste waterkwaliteit. En u gaat nog eens even nazuiveren. Ja, het blijkt dat het dus niet klopt. Uh, als ik die installatie niet zou neerzetten... dan uh, zou ik blijven met de machines die kapot gaan vanwege de kalk. Een uh, uh, huidaandoening krijgen vanwege uitgedroogde huid... Ja, en hoe zit dat dan? Huidaandoeningen? Ja, je huid droogt enorm snel uit door al het kalk wat in het water zit. En uh, dat is niet te doen. Want u mailde ons om hier toch uh, eventjes uh, iets over te zeggen. En ik uh, citeer nu. De drinkwatermaatschappijen zullen wel altijd blijven janken dat hun drinkwater absoluut niet schadelijk is. Maar dat verwijs ik naar het land der Fabelen. Ja, dat blijkt wel. Uh, ik heb niet voor niks duizend uh, euro uitgegeven om de installatie ertussen te plaatsen. Want als mijn wasmachine kapot gaat vanwege kalkaanslag, dan kan ik niet bij Vitens aankloppen. Je hele leidingstelsel in het huis zat, uh, leidt eronder. Daar mag je zelf voor opdraaien als het kapot gaat. Ja, als huiseigenaar ben je de klos. Ja. Ja. Dat ja. zeggen ze er niet bij. Maar als ik denk dat uh, wij hier op een schaal van 0 tot 20 op 14 zitten in Benschop onder de 7 en we zitten in 2011, dan ontbreekt er toch duidelijk iets. Morgen in het laatste deel van het waterwerk hoe schaliegasboringen, ondergrondse opslag en warmtewisselaars de toekomst van ons water onder druk zet. Dat dus morgen in het laatste deel van het waterwerk gemaakt door Marcel Dekker. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op goedemorgennederland.nl Straks, door ruzie binnen de FNV is het pensioenakkoord ernstig in gevaar, zegt de voorzitter van het CNV, dat is Jaap Smit. Eerst nu toch de beur van Henk Spaan. De minste orgaandonoren zitten in Urk en Staphorst. Gezien het christenfundamentalisme ter plekke. zullen in Urk en Staphorst ook de minste homoseksuelen wonen. en de meeste poliopatiënten. plus de meest onhandelbare jongeren. Dat is logisch met die hel en verdoemenis de hele dag boven je hoofd, bulderende dominees. Dat de gedetermineerde protestanten zich niet laten inenten, lijkt op het eerste gezicht voor de hand te liggen. Hun lot is voorbeschikt door de heren. Dus als de heren wil dat je polio krijgt, mag je je niet laten inenten. Anders zou je de plannen van de heren dwarsbomen en dan krijg je hel en verdoemenis. Je zou als christen fundamentalist ook kunnen denken... Als ik besluit mijn kinderen wel te laten inenten, is dat besluit voorbestemd en dus per definitie een besluit van de heren. Maar dat denken fundamentalisten niet, want denken en geloven staan nu eenmaal opgespannen voet met elkaar. Het heeft daarom weinig zin erop te wijzen dat een dode persoon, een lijk, reeds is achtergelaten door de ziel. De ziel is al lang bij de heren. Dat je dus een hart of een lever uit dat lijk kan snijden zonder iemand geweld aan te doen. Hart en lever worden opnieuw tot leven gewekt door andermans bloedsomloop en hersenfunctie. Die ander is misschien wel moslimfundamentalist. Het zijn allang de lever en het hart niet meer van de christenfundamentalist die zich niet mag laten opereren na de dood. Ga dat maar eens uitleggen op de Bijbelbelt. Die hebben hele andere dingen aan hun hoofd. Moeilijk hanteerbare jongeren en zo. En homoseksuele leraren wegpesten. En de hele dag inentingen lopen vermijden. En de regering in stand houden. VVD en PVV in opdracht van de heren. Dat is Henk Spaan. Morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 11 minuten voor half 11, dames en heren. Ook in Den Haag komen de eerste reacties los op de vrijspraak van Geert Wilders. Vanochtend door de rechtbank in Amsterdam. En dan is collega Michiel Breedveld, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die reacties? Nou ja, er is opluchting in Den Haag, al zullen ze dat niet zeggen. Want het is natuurlijk altijd een beladen proces geweest. Een enorm circus waarbij uiteindelijk niet Geert Wilders... maar de rechtspraak zelf op het beklaas de bankje leek uh, te belanden. Uh, maar goed, die opluchting uh, daarvan is niets te horen. Maar wat je nu wel hoort is dat er toch een uh, duidelijke beslissing is genomen... dat er uh, toch ruimte is voor het maatschappelijk debat. En dat is ook precies uh, wat uh, uh, Siebrand van Haarsma-Buma... de fractieleider van het CDA zojuist betoogde. Ik beschouw dit als een evenwichtige uitspraak... waarbij de rechter heeft aangegeven dat er in het maatschappelijk debat... in dit land veel ruimte is. Uh, dat betekent dat het maatschappelijk debat ook gevoerd kan worden... Uh, en wat dat betreft is dit een uitspraak die denk ik voor Nederland goed is. Wilders zegt het is uh, een triomf voor de vrijheid van meningsuiting. Ziet u het ook zo? Ik beschouw het als een uitspraak die aangeeft dat iedereen voor de wet gelijk is. Dat er heel zorgvuldig door die rechter is gekeken... Uh, en dat vind ik van groot belang. Want de suggesties van een uitspraak zou uh, uh, politiek ge geïnspireerd kunnen zijn. Of iets dergelijks, dat heb ik altijd verre van mij gehouden. En hier laten rechters zien, zich door niemand te laten beïnvloeden. En heel precies te kijken, wat is in een maatschappelijk debat aanvaardbaar en wat niet. En ik denk dat het voor Nederland goed is om te weten dat die grens ruim is. En tegelijkertijd betekent dat, dat iedereen zich ook moet houden aan de grenzen van fatsoen en respect. Die binnen dat maatschappelijke debat altijd gelden. Juist over dat fatsoen en respect had uh, de rechter de nodige uitspraken. Ze waren grof, uh, kwetsend zelfs, um, opruiend ook, maar niet ontoelaatbaar... Hoe kijkt u daar tegenaan, want het is uw gedoogpartner. Nou, dat is juist, dat heeft de rechter inderdaad gezegd. Voor ons als CDA geldt dat altijd dat wij, als we in een debat zijn... altijd opletten dat wij binnen grenzen van respect en fatsoen blijven. Want dat is los van wat een rechter zegt. We zijn die niet overschreden in dit geval? Dat is los van wat een rechter zegt altijd belangrijk. Als een ander, bijvoorbeeld Geert Wilders, die grenzen niet in acht neemt... zullen we hem daarop aan blijven spreken. In het debat, hier in de Kamer en daarbuiten... En de rechter zegt nu ook, dat is zaak voor het debat. Dus wij zullen als CDA-fractie Geert Wilders blijven aanspreken... wanneer na ons oordeel hij geen respect heeft voor minderheden... geen respect heeft voor mensen met een ander geloof. Dit proces tegen Geert Wilders als een donkere wolk... boven de politieke samenwerking hangen die u als CDA met de PVV heeft? Ik heb het altijd beschouwd als iets van wat, wat hoorde bij de constellatie... waarin de politiek op dit moment plaatsvindt. Die, gaat, uh, die, die vindt plaats in een situatie waarin gewoon een heftig debat gaande is. En dat zie je in, in, overal in Nederland. En het debat wat je in Nederland ziet, zie je ook in de Tweede Kamer. Zie je ook in het maatschappelijke debat. Dus het is altijd onderdeel geweest van de, de, de situatie... waarin we als coalitie fungeren. Bent u dan toch opgelucht dat het nu tot een vrijspraak heeft geleid? Nou, ik denk dat voor heel Nederland toch wel belang is, belangrijk is... dat die rechter aangegeven heeft dat de ruimte in het maatschappelijke debat groot is. Dat is eigenlijk uh, de, de evenwichtigheid van die uitspraak. Dat vind ik het grote belang daarvan. Dat is dus mensen echt kunnen zeggen... ja, Nederland heeft vrijheid van meningsuiting... en daar, daarin mag je dus ver gaan als het bijdraagt aan het debat. Maar tegelijkertijd blijf ik benadrukken... dat je zelf als deelnemer in het maatschappelijk debat... ook je eigen verantwoordelijkheid hebt. En dat je niet hoeft te beledigen. En dat je anderen niet hoeft zwart te maken. Ook niet als dat onderdeel is van een maatschappelijk debat. En daar zal ik ook Geert Wilders op blijven aanspreken. Al dus de fractieleider van het CDA, Sibrand van Haarsma, Buma... in een eerste reactie op de vrijspraak van Geert Wilders... voor de microfoon van NOS-collega Michiel Breedveld. Later op deze zender uh, meer nieuws en meer reacties... natuurlijk op die vrijspraak van Geert Wilders. Dan nu door naar een ander uh, hoofdpijndossier, zeker ook in Den Haag. Namelijk, dat is het uh, pensioenakkoord. 13 dagen geleden zaten ze met z'n allen nog vrolijk om de tafel. Eindelijk waren ze eruit, de werkgevers, de werknemers... En de politiek, maar toen begon het geruzie binnen de vakcentrale FNV over dat uh, pensioenakkoord. En uh, die ruzie brengt dat akkoord nu ernstig in gevaar, zegt de voorman van het CNV, dat is Jaap Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er was dus een akkoord. Toen begon FNV-bondgenoten. Eh, dat is de allergrootste bond binnen die federatie. Begon kabaal te maken bij monden van Henk van der Kolk. En die zei: dit is een heel slecht akkoord. Hier kan ik niet mee instemmen. En eh, vervolgens eh, eh, was er een andere bond binnen die FNV. De Affacabo, die is ook heel groot. Die sluit zich daarbij aan. En nu zegt u, dat akkoord staat te wankelen. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel in gevaar. Overigens, dat uh, gebakkelei binnen de FNV... dat is natuurlijk al begonnen voordat wij uh, gezamenlijk bij elkaar zaten. Want... Dat moment werd bepaald, vertraagd, doordat het al, uh, al uh, een heftige discussie was. Ja. Kijk, het gaat hier over een heel uh, ingewikkeld dossier. En het gaat over hele belangrijke zaken. Dus dat de gemoederen verhit raken, dat is helemaal niet gek. Nee. Maar staat ja. het, is, dat, bedoel, is er nog een akkoord? En, en, en, dat akkoord is er pas als het inderdaad uiteindelijk geslo gesloten is. Wat we nu gedaan hebben is een onderhandelingsakkoord... Waar, waar, waar wij mee naar onze achterban kunnen. Dat geldt ja. trouwens ook voor die minister, hè, want die moet naar zijn achterban, het parlement. Ja. Dus die krijgt ook nog een harde dobber. Maar staan de afspraken zoals die tussen jullie zijn gemaakt nog overeind nu? Wat ons betreft wel. Hè? Dus... Ja, maar wat de rest betreft. Nou ja, dat zullen we af moeten wachten. Uh, Agnes jong is mijn collega, die heeft aangekondigd een referendum te willen houden. Ja. We hebben dat natuurlijk vorig jaar in juni ook gehad. Hè, toen ook dezelfde discussie binnen de FNV plaatsvond. En toen in een referendum bleek dat het merendeel van de achterban... ook van bondgenoten voor dat toenmalige principeakkoord was. Dus laten we eens kijken wat dat oplevert. Ik ben zelf bezig met mijn eigen uh, achterban en de reis door het land heen. Ik heb nu vier avonden uh, leden gesproken. En elke keer is de uitslag weer dat 70% zegt... ja jongens, het moet gebeuren, we, gaan, we staan erachter dat 20% zegt, ja, ik heb daar grote moeite mee en 10% zegt, ik weet het niet. Maar goed, uh, u bent ook vakbondsleider. Ja. Als je Agnes Jongerius heet, dan kun je ook niet zomaar om je allergrootste bond heen. Dat klopt. Dus, uh, we hebben ook een... Uh, we got a situation, om het in Engels te zeggen. Dus dat ja, is ook zo. We zitten in de panarie. Ja, dat is, gewoon, uh, ja, dat, dat, uh, dat is zo. Ja, zo werkt een bond ook. Het enige wat, ik vind het alleen niet sterk dat we rollenbollend over straat gaan. Want ik kijk dan maar eens even. Stel dat het aan de werkgeverskant zo, ga, zo zou gaan. Hè, dat de nieuwe voorzitter van het MKB, Wintjes, is even flink de waarheid zou zeggen. En uh, ja, dat, dat maakt natuurlijk geen sterke indruk. En daar maak ik me dus zorgen over. Ja, Welke zorgen? Nou ja, kijk, het gaat hier om nogmaals uh, de manier waarop wij in Nederland belangrijke uh, vraagstukken oplossen. Er komt er wel een aantal op ons af. De, de polder staat hiermee ook Wat op, op het spel. Als we hier niet goed uitkomen, ja, dan is het lastig om een volgend ingewikkeld dossier op een goede manier met elkaar aan te pakken. En wat Z mij veel waard is, is dat als wij met elkaar principeafspraken maken, want het enige wat er nu gebeurt is, dit, dit akkoord dat er nu is, dat is een uitwerking van het akkoord van 2010. Ja. Yeah. En daar hadden we al een heleboel hobbels genomen. Ja. En nu is het niet meer dan een uitwerking daarvan. En wat je tegelijkertijd ziet, is dat die hele discussie... over de fundamenten van ons pensioenstelsel ook voluit klinken. Ja. En ik ben de laatste om te zeggen, dit is een juichakkoord. Nee, ja. dit is gewoon een noodzakelijke verbouwing van een huis. Dat ja. het huis er niet luxer op maakt. Ja. Het... Maar we komen op die inhoud zo nog even te spreken. Maar eerst nog even naar de, de, de politieke kant van de zaak, om het zo te zeggen. Um, u zegt, uh, als dit akkoord er niet komt, dus toch niet komt... Hè? als de Agnes is door haar eigen achterban wordt gedwongen om de onderhandelingen weer open te breken want daar ja. lijkt het naar toe te gaan ja. is dat het einde van de polder dan Want ik hoorde ik u net zeggen nou ja zo dramatisch wil ik het niet zeggen maar het is wel zo dat euh, het laat ik zeggen het maakt het wel moeilijk om euh, een volgend ingewikkeld dossier met elkaar aan te pakken als dit akkoord niet lukt dan zal de politiek haar eigen weg gaan dan zal er gewoon wetgeving komen dan staan we bij wijze van buitenspel ja. dat moeten we niet willen daar wordt het ook niet beter van ja en... Er zijn economen, en bepaald niet de minste, die zeggen dit is een buitengewoon slecht akkoord. Het is heel slecht, want je doet een greep in de kast van de jongeren, die houden niks over. De babyboomers hebben het allemaal weer voor elkaar. Ja. Jongeren die staan straks met lege handen. En bovendien worden die pensioenfondsen ook nog eens in de gelegenheid gesteld om onaanvaardbare risico's te nemen. Waardoor je straks de kans loopt op een financiële crisis die groter is dan die in 2008. Nou ja, kijk, zoals in elk akkoord uh, uh, uh, nadelen kleven. Hier zitten ook een aantal risico's in. Oh, dit zijn nogal een paar risico's. Jawel, maar dat kan je ook geweldig opblazen. Kijk, we horen, zeg maar, uh, uh, voortdurend die discussie betaalt nou oud voor jong of jong voor oud. Ja. Iedereen is met jongeren in de weer, en dat zijn wij ook. Maar je moet ook niet vergeten, er zit ook een kant aan. Van als mensen 40 jaar voor hun pensioen gewerkt hebben, ja. kan je ook niet zomaar zeggen. Dat wordt ineens een stuk minder. Dus het gaat om een zorgvuldige... Afwege... Maar er zijn straks ook minder jongeren die nog werken... Ja. en die voor een veel grotere groep ouderen... alles moeten gaan betalen, ja, nou... terwijl ze zelf niks overhouden. Ja, maar dat is, nou precies, dat is nou precies waarom deze aanpassing plaatsvindt. En ik ben met u eens, daar zitten een, een paar risico's in. Ik heb ook zelf net een, een, daar een blog over geschreven. Van, er wordt gezegd dat we moeten prudent omgaan met een aantal zaken in dat nieuwe... Ja, die prudentie mag wat mij betreft gewoon keihard ge, geformuleerd worden. He, dat mag niet gebeuren. Ja. Dat inderdaad, eh, bij wijze van spreken te vroeg geïndexeerd gaat worden... om ouderen gerust te stellen en, en, en jongeren... Eh, de Klosterland, dat, ja. dat mag niet. Nee. Hebt u overleg met Agnit Jongerius? Ja, natuurlijk. Op dit moment? Nou, ik spreek er regelmatig. En ja. Uh, ja. Wanneer was het laatste gesprek? Ik heb er gisteravond voor het laatst gesproken. En wat zei zij toen? Ja, dat laat ik toch een beetje tussen ons. Waarom? Omdat het een zaak is van, ja hoor eens, uh, uh, de, de, de, de, ik heb natuurlijk gevraagd, hoe staan de zaken ervoor en wat gaan we nu doen? Ja. En uh, nou, die afstemming die, die, is, die is goed, maar ik ga niet... Hoe groot niet... is nou de kans dat in de aanloop naar het weekend toe uh, de, de, de hele zaak definitief sneuvelt? Ik weet niet, nou, dat, weet niet dat, nou ja, ja, die kans bestaat. He, dus uh, ik hoop het niet. Um, ik, als ik nogmaals kijk naar mijn eigen achterban... dan zie ik dat veel mensen zeggen, ja jongens, dit, uh, we snappen het. Het moet ja. gebeuren. Ja. Dus ik, er zijn meer redelijke mensen. Dus het, de vraag is of, of, of het wel zo dramatisch slecht is als, uh, als we nu denken. Waar houdt u rekening mee? Met alles. Ja. Ik hou rekening met het feit dat wij uiteindelijk. dus we gaan waarschuwen, mensen stelt voor 2020. Nee, is maar het goed. Feit. Ik <laughs> hou rekening met het. Wat we niet moeten doen, als hier geen draagvlak voor is. Ja. Ja, dan, dan zal het gewoon niet lukken. Nee. Zo, zo, zo kijk ik er ook naar. Hè? Dan, dan zullen we opnieuw aan de gang moeten. Het is wel de vraag: wat dan? Hè? Ja. En ik vraag me wel eens af: is er überhaupt nog een akkoord te sluiten. zonder dat dat bij wijze van spreken. voordat het de handtekening gezet wordt, kan worden. Ja. Uh, nou ja, uh, dit, ditzelfde lot ondergaat. U wilt niet zeggen wat Agnes Jongerius in dat telefoongesprek gisteravond tegen u zei. Hebt u haar opgeroepen om de, de gelederen gesloten te houden? Ja, maar dat hoef ik niet tegen haar te zeggen. Dat, dat snapt ze zelf ook wel. In ieder geval, ze, ze klinkt nog steeds strijdbaar. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. He, dus ik hoef haar niet duidelijk te maken dat het prettig is om de gelederen te sluiten. Dat is, dat is trouwens het geld van mij net zo. Ja, dat maakt een, een steviger indruk, om het zo te zeggen. U maakt zich grote zorgen. U weet niet of dit akkoord het nog houdt. Uh, en u maakt zich dus zorgen dat dit uh, akkoord in de prullenbak belandt. Ik denk dat, dat is een terechte zorg is, maar ik, ben, ik heb de hoop nog niet opgegeven dat het goed afloopt. Jaap Smit... Voorzitter van het CRV, ik dank u wel. Het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie over dit programma vindt u op kro.nl. Later vandaag meer reacties op de vrijspraak van Geert Wilders. En zometeen, Prem vanuit de bus. Prem, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. We staan op het plein in Den Haag... waar ze nu bezig zijn met de opbouw van de uh, demonstratie voor het PGB. Het DVD-kamerlid Tamara Fenroy kwam net aanlopen... en die gaat de bus in er tussen een half uur omhoog gehad. En ik ga een experiment doen vandaag, En Ik wil niet bellers hebben en mailers die klagen dat het als We gaan proberen om mevrouw Fenrooy versterkt in het debat te laten gaan door er goede argumenten te geven om te kijken hoe we die TGB wel overeind kunnen houden. Want we hebben de uitspraak over Blondie gehad, daarvoor gaat Dora Meegertsen straks alles vertellen. Maar Sven, die TGB is ontzettend belangrijk, het is voor een heleboel mensen belangrijk en het is vanmiddag een cruciaal debat, dus luisteraars, na de warme aangename stem van Dorat Meijer met het laatste nieuws, de PGB met Tamara Venrooy. Radio 1, het nos journaal. Geert Wilders is ontzettend verheugd en blij nu die op alle punten is vrijgesproken. De PVV-leider is door de rechtbank niet schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. De vrijspraak op alle punten noemt Wilders een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting.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 De Taliban noemen de, aankondiging van de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan een symbolische stap. In een verklaring schrijven Taliban-strijders dat de terugtrekking niet ver genoeg gaat en het geweld zal toenemen zolang de militairen blijven. Amerika haalt tot volgende zomer 33.000 militairen terug uit Afghanistan. En Staatsbosbeheer wil dat bedrijven extra bossen aanleggen. Op die manier moeten de bezuinigingen op de natuur worden opgevangen. In 2015 wordt het budget van staatsbosbeheer gehalveerd. De organisatie heeft daarom een speciaal fonds opgericht... waaraan bedrijven geld kunnen doneren, het Nationaal Bossenfonds. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, bij elkaar nog 44 kilometer file. De meeste vertraging bij Amsterdam en Utrecht. Een paar dingen vallen op op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rudolf Arendsveen en Zoeterwoude nog 4 kilometer. Er was een aanrijding, alle rijstroken zijn alweer een tijdje vrij... Op de A6 Lelystad richting Muiden, langzaam rijden bij Zand 3 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Afrit Beek en Zevenaar 3 kilometer. En op de A67 Vendor richting Turnhout, tussen Afrit Zomer en Knopend Leende Heide 7 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Remtime. Rem Radication. Het persoonsgebonden budget, een regeling voor mensen die behoefte hebben aan zorg, is een VVD-idee. Vanuit de gedachte dat de burger zelf mans genoeg is om zijn of haar eigen zaakjes te doppen... kwam PGB-mama Erika Terpstra met het idee. En de VVD had het goed gezien, want de PGB-regeling werd een gigasucces. Zo'n succes dat de kosten de pad uitreizen. Ook het vorige kabinet had grote problemen met de PGB... De regeling werd zelfs even stopgezet omdat het geld op was. Bruin 1 pakt de PGB nu aan. Belangengroeperingen en ideenloze opposities schreeuwen moord en brand. De belangrijkste vrouw in het ingewikkelde spel rond het voortbestaan van de PGB... is VVD Tweede Kamerlid Tamara Roy. Ze is vandaag mijn gast en luisteraars, ik wil met u een experiment proberen. We gaan niet klagen over hoe asociaal de plannen zijn. Dat hebben we al gehoord. We gaan niets schelden, want daar bereiken niets mee. Nee, u gaat mij helpen om mevrouw Tamara Venroi ideeën te geven... hoe de PGB-regeling kan blijven. En let op, als uw idee geld kost, dan moet u ook zeggen... waar het vandaan moet worden gehaald in de zorgsector. Luisteraars, ik reken op uw inzichten en intelligentie. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio1. Welkom bij Primtime. We zijn op het plein in Den Haag, waar straks een grote demonstratie plaats gaat vinden. U mag langskomen, de bus staat er, u mag naar binnen komen. Er wordt heel veel opgebouwd. Goedemorgen Hans, wat werk jij? Ja, ik ben uh, iemand met een handicap en ik werk. Fulltime zelfs. Ja, u zit in zo'n prachtige rolstoel die zelf een lift heeft die omhoog gaat, waardoor u even hoog zit als ik. We kunnen helaas dit niet zien op de webcam. Wat voor werk doet u? Ik ben uh, consultant, dus ik geef adviezen aan bedrijven, aan gemeenten en zorginstellingen. Voor? Uh, in de gezondheidszorg. Ja, hoe ze, hoe ze wat kunnen doen? Uh, hoe ze dus het beste de zorg in kunnen zetten, hoe ze daar goed mee om kunnen gaan. Kort... Jij bent zo iemand die de zorg duur maakt, Hans. Ja, bijvoorbeeld, maar daar verdien ik wel mijn brood mee en daar ben ik wel weer heel blij mee. Uh, je, je reed in een groot grijs busje, helemaal aangepakt. Uh, onze bus heeft je vanochtend aangereden, zo kwamen we in contact. Uh, je, je, je werkt echt dus fulltime? Ja, ik werk fulltime en uh, de meeste weken werk ik zelfs wel meer dan fulltime. En dat komt ook gewoon hè, uh, mede dankzij dat uh, persoonsgebonden budget dat ik gewoon uh, smorgens heel vroeg kan vertrekken of s'avonds 12 uur, half 1, 1 uur uh, thuis kan komen. En voordat ik dan thuis kom, een kwartier voordat ik thuis kom, dan bel ik mijn hulpverlener op die weet dat ik ergens laat thuis kom. Die wil dat dan ook natuurlijk en die is mij akkoord. Dat heb ik allemaal al van tevoren geregeld. Ik bel haar en dan zegt ze nou ik stap ook in de auto. En dan staan we keurig op het moment dat het nodig is bij mij thuis. Dus wordt het een half uur later, een uur eerder. Dat maakt niet uit. Die weet oké okay, voor dat klusje ben ik vanavond beschikbaar. En als die pgb wordt afgeschaft, wat gevolg heeft het voor jou? Nou dan heeft het voor mij tot gevolg dat ik gewoon dit werk niet meer kan blijven doen. dus je kan toch iemand inhuren dan? Ik kan, uh, ik kan nu huur ik iemand in met mijn persoonsgebonden budget. En ja, hoeveel krijg je per maand? Ik krijg uh, ongeveer uh, 36.000 euro per jaar. Dus dat is. Uh, 3000 30 euro. euro per maand, zeg maar. Okay, en nu, de, mevrouw Fenroy, u luistert mee. Uh, uh, je hebt een bedrijf. Je bent een ZZP, neem ik aan? Nee, nee, nee. Ik werk voor de organisatie. Ik ben gewoon in loondienst. Okay, ja, want je zou kunnen zeggen: ze kunnen het aftrekbaar maken van de belasting. Dan betaal je het zelf en dan mag je het aftrekken van je inkomen. Jawel, maar dan kost het nog steeds toe flink geld. Ja, maar dan trek je het weer af. Kijk, ik moet ook geld betalen voor de kinderopvang. Ik moet geld betalen. Uh, uh, als iemand iets voor me uittypt. En dat zijn kosten. En die trekken af van de belasting. Dus je hebt toch, hoe deed je het voordat de PGB er was? Nou, voordat het PGB er was... Uh, toen kon ik eigenlijk niet goed werken. Toen kon ik ook niet meer werken dan ongeveer 20 uur in de week. Waardoor ik, zeg maar, later op mijn werk kwam... en weer eerder op tijd weg moest. Eigenlijk alleen maar de middagen kon werken. En nu uh, kan ik zelfs ook een, een uh, ambulante functie doen... terwijl ik eerst op kantoor zat. Wat ik absoluut niet leuk vond. Okay, maar ik begin het te snappen, als mevrouw mevrouw uh, Kunt, Kijk, dit vind ik nou een voorstel. Is het de idee... Om te zeggen, mensen zoals Hans die werken, de kosten die ze maken die eerst via het PGB vergoed werd, mag nu door de werkgever afgetrokken worden van de belasting als waar het kost om hem zijn werk te laten doen. Nou ja, wat, wat heel belangrijk is, is dat de staatssecretaris zegt... de mensen die hun uh, PGB kwijtraken, die houden wel hun recht op zorg. En zij geeft aan dat ze dat ze gaat organiseren op een andere manier. Nou, wij spreken heel veel uh, mensen, ik heb Hans ook inderdaad uh, vaak gesproken... en wat uh, mensen zeggen is, ik wil graag flexibel zijn... in tijd en uh, plaats voor wat betreft mijn zorg. Ja, als de staatssecretaris zegt, dat kan niet meer met een PGB... dan moet ze natuurlijk aangeven hoe ze dat wel gaat doen. En dat ga ik vanmiddag ook vragen in het debat. Oké, okay, dan. Ja, en als je het goed bekijkt natuurlijk, dan is het zo. Dan kan ik straks wel weer geholpen worden, inderdaad, door de thuiszorg. Maar die komen dan weer op niet op die momenten dat ik dat... Nee, nee, nee, nee. Wat? nee maar kijk, we, we gaan twee dingen doen. We gaan het een positieve insteek geven. We gaan dit afspreken, sprekerhand. We gaan kijken wat er gebeurt en we gaan jou blijven volgen. Uh, zodat we weten hoe het bij jou afloopt. En dan komen we in de verdere verloop terug. Uh, uh, succes met je demonstratie. Ja, dankjewel, dank je wel, hè. Okay. Luisteraars, u mag dus langskomen. U mag bellen, u mag tweeten, u mag mailen. U kent de adressen. 0800-1121, ntr.nl of hashtag Primtime Radio 1. Mevrouw Fenroy, ik ben gedoken, want Barbara is heel erg gepassioneerd over dit onderwerp, mijn eindredacteur. En ik ben gedoken in die regeling en ik kijk naar het begin, toen het werd geïntroduceerd door uh, Mama Terpstra. Um, is er een fout gemaakt bij de invoering, dat ze niet hebben gezegd tot dit bedrag of tot zoveel? Ja, je ziet inderdaad dat die regeling uh, is ontstaan op een moment dat er maar weinig keuzevrijheid was in de, in de zorg. En dat er toen ook heel erg veel behoefte was om dat op een eigen manier te regelen. Ja. Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat dit soort regelingen uh, weer heel veel nieuwe mensen aantrekt die daar gebruik van willen maken. Ja, maar ik heb geen regeling... antwoord op mijn vraag. Was het de fout dat ze er niet dichtgetimmerd hebben? Ja, ik, ik denk dat er, dat er heel veel regelingen zijn, dat zien we op heel veel beleidsterreinen, waarbij niet van tevoren is nagedacht hoe je ook het aantal mensen uh, kunt definiëren die daar gebruik van maken. hier ook fout? niet gebeurd. Ja, fout. Het is in de tijd en de plaats toen zo gebeurd. Nou, waarom ik dit vraag? Omdat vaak in de Tweede Kamer worden de regelingen aangetroffen. Ik ben teruggedoken en lezen. Iedereen was er enthousiast over. En niemand die zegt, jongens, pas op, je creëert zo'n vraag. En straks reizen de kosten de pan uit. Ja, klopt. En dat is iets waar wij natuurlijk als Tweede Kamerleden veel mee te maken hebben. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de kinderopvang. Dat zie je ook uh, ja. bij passend onderwijs. Hier zien we het ook. Maar het is ook wel belangrijk om te zien dat er in de loop van de tijd heel veel is gebeurd. Bijvoorbeeld in die thuiszorg. Wat Hans net zei, uh, dan word ik pas om 11 uh, uur s morgens mijn bed uitgehaald. Ja, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Nee. Dus die, die thuiszorg die moet ook gewoon echt aan de bak. Luisteraars, een voorlichter van mevrouw Fenroy zit erbij. En mevrouw Venroy, En denken, Prim, waarom draai je dit liedje? Wel, mevrouw Fenroy, op 2 december 2010 waren we de gast... bij door de ouders gecreëerde Droomhuis in Wageningen. Ik was heel erg onder de indruk, luisteraars. U kunt de uitzending terugluisteren op primtij.nl. En ik vroeg toen aan mevrouw Fenroy: gaat u zorgen dat deze goede, mooie initiatieven konden blijven? Luistert u mee naar een fragment van toen. Wij willen dat als ouders voor hun kind... Uh, complexe zorg nodig hebben en ze kunnen dat niet bij instellingen regelen... dat ze gewoon met elkaar zo'n kleine woongroep kunnen maken. Wij willen dat die mogelijkheid er ook blijft. Dat de budgetgarantie die de vorige staatssecretaris heeft gegeven... waar de Kamer ook uh, in, uh, met z'n allen achter stond... wij willen ook dat die budgetgarantie uh, ervoor blijft zorgen... of een ander instrument, dat maakt me niet uit. Maar die kleine woongroepen die mogen niet omvallen... Oké, okay, dat was mevrouw uh, Fenroy op 2 december 2010. Goedemorgen, Gabriel Enkelaar. Goedemorgen. Meneer Enkelaar, leuk dat u weer aan de telefoon bent. Ik was zeer onder de indruk wat u allemaal deed in Wageningen. Mijn vraag is, is mevrouw Fenroy haar belofte nagekomen? Nou, ik uh, moet zeggen dat de belofte naar... Uh, wooninitiatieven, waar allemaal mensen wonen uh, met een verblijfsindicatie, die dus anders ook in een instelling terecht zouden komen, naar die mensen toe uh, is, uh, is de belofte nagekomen voor die mensen in wooninitiatieven met verblijfsindicaties. Dat, meneer dat, meneer Enkelaar, dat vind ik prettig. Meneer Enkelaar, ik moet even uitleggen, want dat heb ik inderdaad vergeten te zeggen. Niet iedereen kent de uitzending van 2 december. U bent een van de ouders van een gehandicapt kind die heel erg uh, dit initiatief uh, heeft gedaan en heel erg, zeg maar, slim. Is. Is omgegaan daarmee. Betekent dat dat u nu uw bezwaar heeft laten varen tegen de PGB-plannen? Uh, nou, ik, ik, ik spreek nu... Ik, ik, ben echt, ik, ik wil eigenlijk ook even... Ik wil op zich zeggen... De wooninitiatieven blijven nu in de luwte. Er zijn afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan. Dat dus een aantal zaken nog nader uitgewerkt worden. Dat budgetgaranties uh, uh, in stand blijven. Dat er ook uh, uh, indicatie mogelijk is als mensen meervoudig gehandicapt zijn. Dat het wat allemaal niet komt. Dat, er, dat uh, uh, die budgetten van deze mensen uh, 5% omhoog gaan. Zo zijn er een aantal dingen uh, waarmee de politiek zijn nakomt dat uh, met name zwaardig gehandicapte mensen. dat die niet te dupe mogen worden van het feit dat het PGB ons veel meer geld als samenleving is gaan kosten als gepland. Maar ik ik ik spreek nu eigenlijk ook even als docent op een middelbare school waar ik gisteravond aan Joep die rolstoel gekluisterd is. Uh, uh, een diploma heeft gekregen. En Joep is een verrijking voor onze school geweest... die jarenlang hier uh, uh, uh, fantastisch geleerd heeft. En gisteravond kreeg hij van zijn mentor te horen van... Joep, wat hebben we een enorme waardering voor de manier waarop jij dat allemaal doet. En uh, uh, deze Joep die rolstoel gekluisterd is... die ziet met deze plannen... zijn toekomst in duigen vallen... Uh, omdat hij uh, zijn PGB dreigt te verliezen. En ik zou me niet voor kunnen stellen... dat de VVD... het kind zo met het badwater weggooit... dat allerlei mensen die rolstoel gekluisterd zijn... dat die hun flexibiliteit, hun netwerk verliezen... overgeleverd worden aan zorginstellingen... die die zorg in natura nooit zo kunnen leveren. En als ze hem moeten leveren... kun je er donder op zeggen dat het veel meer geld gaat kosten. Oké, okay, meneer Enkelaar, dank u wel... want ik heb heel veel bellers en heel veel tweets... en ontzettend veel succes met het mooie werk... wat u doet in het Droomhuis. Mevrouw Enkelaar, kijk, zowel van Hans als nu van meneer Enkelaar... kregen we dit voor, voorbeeld. Mensen die nu een PGB hebben en iemand nodig hebben op specifieke tijden, op specifieke plaatsen... die moeten straks dat gewoon halen bij een zorgaanbieder. Mijn eerste vraag, als een zorgaanbieder het niet kan leveren, wat dan? Ja, dat is eigenlijk, uh, dat kan uh, wat mij betreft niet uh, te sprake zijn. Uh, dat is ook wat ik vanmiddag in het debat uh, Waarborg ga vragen aan de staatssecretaris. Oh. Er is natuurlijk de afgelopen jaren veel gebeurd in de thuiszorg. Ik mm -hmm. heb uh, werkbezoeken gedaan bij thuiszorginstellingen die uh, slecht uh, leveren. En waar ik ook de verhalen van hoor van huidige budgethouders. Dat ze pas heel laat uit hun bed worden gehaald. Maar ik kom ook op plekken waar mensen met een dwarslesie wel om zes uur uit hun bed worden gehaald. Om uh, naar hun werk te gaan. Dus het kan en het zal ook gaan moeten. En dit is natuurlijk wel een maatregel die die thuiszorgers even flink gaat opschudden. Dat is hard nodig, want die hebben de afgelopen jaren heel veel moeilijke situaties een beetje afgeschoven naar het PGB. En nu moeten ze aan de bak. Voor de, voor de duidelijkheid, luisteraars, waar er geen discussie over bestaat, is de fraude moet worden aangepakt. Waar geen discussie over bestaat, is het feit dat uh, uh, mantelzorgers, die vroeger geld kregen en nu geen geld kregen, moeten blijven doen. Maar ik probeer te kijken, mevrouw Venrooy. Uh, de uitvoering is altijd heel belangrijk. Je kunt prachtige plannen maken. Nu is die angst echt. Stel nou op, concreet, hè? De, de, zoals Hans of zoals uh, de jongen die meneer Enkelaan net noemt. Als de thuiszorg niet kan leveren, waar moeten die mensen naartoe? Nou, ik vind dat een terechte zorg die mensen hebben. Ik heb de afgelopen weken heel veel gesprekken gevoerd en mails gekregen. En de angst die daar uitspreekt van mensen is dat ze zeggen van... ik raak mijn regie kwijt en ik raak die uh, flexibiliteit kwijt... waarmee ik dus kan werken. Nou, De staatssecretaris zegt, ik uh, geef uh, aan dat dat wel kan. Dus uh, ja, het punt waar ik vanmiddag dat debat uh, ook inga... is van staatssecretaris, deze zorgen van mensen... die wil ik ook graag uh, uh, vertaald zien in uh, uitspraken van u... dat u dat garandeert. U bent ook wethouder geweest, dus u weet hoe het is in de praktijkuitvoering... Um, nu zegt uh, meneer Enkelaar en veel andere mensen... die zeggen prim, maar als de thuiszorg het moet leveren, wordt het duurder. U wilt niet dat de kosten uit de pan reizen, maar als u het via die thuiszorg laat doen... is iets wat je nu 10 euro voor betaalt, straks 43 euro. Ja, wat, je, wat, wat we willen is dat uh, deze nieuwe, innovatieve manieren van zorg... die door het PGB uh, duidelijk zijn geworden... dat die thuiszorg daar dus ook van leert. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat straks zeg maar, dezelfde zorg is... die voor veel meer geld geleverd gaat worden. Daar zal de VVD uh, graag een stokje voor willen steken. Oké, okay, ik heb een idee voor u, want ik zal het goede voorbeeld geven. Wat vindt u van het idee een ombudsman, een problem-solver... dat zoals Hans er is, of die jongen die door meneer Enkelaar werd genoemd... als de thuiszorger niet kan leveren, dat er één instantie is... waar hij naartoe kan bellen? Wilt u dat? niet voorstellen? Ja, wat, wat uh, andere maatregelen zijn die uh, de staatssecretaris voorstelt, is eigenlijk wat dit beoogt. Hè? Dus dat je ergens naartoe kan als je niet de zorg krijgt die je wil. Ja. Dus er komt meer keuzevrijheid voor mensen om bijvoorbeeld van zorgaanbieden te wisselen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk, want daarmee zullen die zorgaanbieders ook gewoon gaan leveren waar mensen behoefte aan hebben. Dus eigenlijk zit die nieuwe prikkel ook al in, uh, in dat toekomstige systeem. Maar het is geen idee om Erika Terpstra aan te stellen als een soort godmother die zodra iemand vindt dat er niet is dat je belt. Nee, want ik, u weet hoe het werkt. U bent zelf worden geweest. Als er niet iemand in de praktijk is die iedereen op zijn donder geeft. Dan, dan verafzanden we in de bureaucratie. Ja, ik denk dat hier de rol van de Tweede Kamer ook heel belangrijk wordt het komende, de komende periode. Ik ga in ieder geval uh, er bovenop zitten het aankomende half jaar. Maar ook de periode daarna dat de staatssecretaris haar belofte nakomt. En dat ze dus ook gewoon geen steken laat vallen. Om deze mensen de zorg te geven waar ze recht op hebben. Maar Want hoe, dat recht op zorg dat blijft bestaan. Maar hoe kan het dan een bezuiniging zijn als we weten dat zorginstellingen gewoon duurder zijn. Door een overheid, door een kosten, door alle. Ja, we zien uh, met uh, deze maatregel, die ook heel veel nieuwe uh, situaties uh, opneemt, dat de kosten voor het PGB uh, de pan uitreizen. Ja, helaas is het enige wat je effectief kan doen, de groep beperken. Het is voor ons een heel moeilijk besluit geweest. Maar omdat het recht op zorg blijft bestaan voor uh, de mensen die nu buiten het PGB vallen, kunnen we toch niet anders Ik dan het steunen. bent een slim politica, nogmaals. We weten allemaal dat de kosten van zorginstellingen hoger zijn dan de kosten van een privépersoon. Nou, ik denk dat als je ziet dat nu zorg voor, via het PGB wordt geleverd... goedkoper en innovatiever, dat die zorg in natura dus aan de bak moet... om slimmer en goedkoper te gaan leven. Maar dat is een illusie. Ik wil bijna voor u zingen, baby, don't you cry for me, it's an illusion. Het is een illusie. Dat zien we altijd, die zorginstellingen zijn slimme patjepeers die gaan zorgen dat het duurder wordt. Wat doet u dan? Ja, dat kan niet. Dat vind ik onacceptabel. Ja, maar wat gaat u dan doen? Ze ontslaan, zeggen nee, weer de PGB over een jaar herintroduceren? Nou, wat, je, wat we nu zien is dat de staatssecretaris zegt dat het kan. Het zijn kabinetsvoorstellen waar wij vanmiddag over praten. Ik heb daar een aantal zaken tegenover. Ik heb heel veel mails dus van mensen gekregen, onder andere die zeggen van ja, het wordt dus duurder, het wordt minder flexibel. Ja, dat kan dus wat mij betreft niet. Oké, okay, we moeten naar heel veel bellen. Meneer Konings, goedemorgen. Goedemorgen dus uh, met Hans. Ik heb twee zonen die alle twee autistisch zijn, waarvan eentje ook nog een geestelijke handicap. En vooral om die laatste gaat het. Uh, hij heeft normaal uh, gezien alleen dagbesteding. Een PGB, waardoor een één op één begeleiding mogelijk is. Als dat uh, doorgaat het plan, uh, hij zou dan uh, in uh, natura krijgen, dan krijg je dus het feit dat uh, het geld in één grote pot gaat, waardoor we dus zelf uh, geen invloed meer hebben in de. Uh, uh, of nauwelijks invloed hebben in de manier van zijn verzorging. Daar hebben we hebben al meegemaakt dat... Oké, okay, wacht, wacht, de wacht, wacht. De Meneer de, de Koning, we moeten het punt voor in doen. De invloed okay. op de verzorging. Nu is het zo, mevrouw Roy, dat je doordat je hen in dat droomhuis kan je één ja. op één. En nu zegt uh, meneer de Koning, ja, gaat hij straks in zo'n grote zorginstelling. En dan heb je geen invloed op wat er gebeurt. Ja, in totaal zijn er zo'n 600.000 mensen die AWBZ-zorg krijgen. En zo'n 130.000 mensen met een PGB. Ja, ik wil dat al die andere mensen in de AWBZ ook die keuze mogelijkheid krijgen en ook die beslissingsbevoegdheid krijgen om over hun eigen zorg te praten. Dus onderdeel van deze plannen die we vanmiddag bespreken is dat juist die eigen regie ook doorgevoerd wordt in de rest van de zorg. Want ik begrijp wel dat mensen uitgaan op dit moment van de situatie die er nu is, maar we gaan dus een hele nieuwe situatie creëren in de dus, zorg. Dus dat we zeggen dat meneer Koning straks met een nieuwe wetgeving kan zeggen ik wil dat mijn zoon om 12 uur een maaltijd krijgt en dat hij om 3 uur naar het toilet ja. gaat. Ah, meneer Koning, u denkt te veel vanuit het huidige. Ze gaat het revolutionair veranderen, mevrouw Roy? <laughs> ja, tuurlijk. Uh, nee, uh, de voorbeelden zijn er al geweest dus dat uh, door uh, onderbezetting van het personeel dat de een-op-een-begeleiding uh, verviel omdat ze ergens anders uh, inzetbaar moesten zijn in verband met agressie van andere cliënten. Daar kunnen wij nog inkomen. Maar als dat uh, naar uh, natura gaat, dan uh, komt dat in één grote pot... en dan wordt dat verdeeld over de hele boel. Maar meneer Koning, meneer Koning, mag ik u onderbreken? Weet u waar ik altijd bang voor ben? Dit soort indianenverhalen, wat gaat gebeuren als? Dus, dus, dus dat er altijd een, een, een, een, een negatief toekomstbeeld wordt gezegd. Laat me het anders vragen. Als u ervoor staat en het blijkt dat wat mevrouw Fenroos zegt... inderdaad wordt geleverd, heeft u er dan, als ik u zou kunnen garanderen... Dat het wel zal kunnen. Heeft u dan nog steeds deze uh, uh, tegenstand? Uh, ja, omdat het uh, uh, uiteindelijk uh, duurder gaat worden als iedereen de zorginstellingen ingejaagd wordt. Maar hoe weet u uh, dat? Hoe we weet... Nou nog... Maar meneer Konings, hoe weet u dat? Nou, heel simpel. Wij, uh, hij heeft bijvoorbeeld ook recht om uh, twee keer in de maand een, uh, een, een nachtje logeren. Dat kost ontzettend veel, want dat zijn avonduren. Maar we kiezen daar niet uh, altijd voor, omdat bijvoorbeeld uh, hij er niet aan toe is. of uh, omdat het niet uitkomt. En dat geven wij dus gewoon niet uit dan. Maar, maar als man, hij dus uh, Konink, naar de op heeft en het gaat in natuur, hè, dan, ja. uh, dan zit dat er standaard bij. Dus maar de Konink. Dat sowieso sorry dat ik onderbreek. Niels stuurt ja. een tweet. En die zegt, sorry hoor, maar dan geen flexibiliteit. En dat sloeg op Hans, dat hebben gewone werknemers ook niet altijd. Door dat soort argumenten maak je de PGB voor mensen die het echt nodig hebben onmogelijk. Dus mijn vraag aan u is, u zegt ja, hij heeft recht op twee avonden logeren. Je zou ook kunnen zeggen, uh, in plaats, ik, ik, en sorry als het een beetje hard klikt, maar ik, ik probeer zo eerlijk mogelijk tegen u te zijn. Je kan ook zeggen, goed, dan betaal je dat zelf. Waarom moet de maatschappij voor dat uitlogeren gaan betalen? Nou, dat uitlogeren, dat is eigenlijk uh, do do door zijn autisme, uh, moet je dat regelmatig oefenen uh, in geval van nood. Uh, dus stel dat we alle twee niet kunnen, ik ben uh, chauffeur dus ik ben de hele week onderweg uh, en mijn vrouw staat er dan alleen voor. Stel dat er wat gebeurt, dat hij dan ergens naartoe kan gaan. Doen wij dat niet? Dan kan hij dus nergens naartoe, zelfs niet aan mijn omdat die hem simpelweg niet aankunnen dan. Oké, okay. hartstikke bedankt voor het bellen meneer Konings. Uh, ik denk niet dat we u gaan kunnen overtuigen. Uh, Dank goedemorgen, <laughs> dankjewel en sterkte met je zonen. Helene, goedemorgen. Uh, goedemorgen, uh, ik heb een uh, wat punt van kritiek. Het is namelijk zo, ik weet niet hoe ze met de toewijzingen omgaan voor de PGB. Maar hoe is het mogelijk dat een ex-minister, Maria van der Hoeven... 36.000 euro per jaar krijgt... voor een man die een Alzheimer leidt... om een zogenaamde au pair in te huren... om voor haar man te zorgen... terwijl zij eigenlijk een topinkomen heeft... en ik neem aan haar man ook een heel goed pensioen heeft. Hoe kan dat? Dat vind ik eigenlijk... onjuist gebruik van PGB. Oké, okay, ik kijk maar... even... Maar Helene, even, want dan kan ik meteen twee mails die hierop slaan. Joke zegt... ik hoorde net dat Hans 36.000 euro per jaar... PGB krijgt. Dat is meer dan... een modaal salaris. En dat alleen ja. om te werken. En Daniel zegt... ik ben werkzaam als indicatiesteller, mevrouw Vendrooy. Wat mij opvalt is dat er geen verplichting... bestaat om de ingezette zorg... middels PGB te verantwoorden bij een herindicatie. Een diagnose... Is is voldoende om een PGB aan te vragen als de cliënt of vertegenwoordiger van de cliënt kan aangeven dat bovengebruikelijke zorg noodzakelijk is. Uh, Daarnaast zien we steeds meer psycholo psychologische onderzoeksbureaus die cliënten direct verwijzen naar de PGB. Uh, ja. Dus eerst nu vermogenstoets. Uh, uh, hoe kan het dat iemand die heel veel geld heeft, toch PGB krijgt? Ja, dat heeft eigenlijk ook te maken met het feit dat we uh, solidariteit in de zorg vooral uh, hebben tussen mensen die ziek zijn en die gezond zijn en niet uh, naar inkomen. Wilt u inkomenstoets erin? Nou, kijk, de vraag die mevrouw stelt vind ik wel een he hele realistische. Maar je bevindt je natuurlijk ook wel op een glijdende schaal als je gezondheidszorg uh, afhankelijk, als je daar inkomenspolitiek mee gaat bereiken. Nou, ik verdien heel veel geld, mevrouw Vendrooy. En ik zou uh, dan geen enkel bezwaar hebben als ik het zelf moet betalen. Nee, je ziet ook inderdaad dat uh, gisteravond was... De bij Nieuwsuur ook een uitzending... Ja. waar mensen ook een verschillende afweging maken. Ja. En dan denk ik denk wel dat dit een thema is... waar wij mee aan de slag moeten. Oké, okay, nu het tweede uh, wat, wat, wat Joker zegt. Heel veel geld betalen zodat iemand kan werken. Waar trek je de grens? Wanneer moet je kijken naar het rendement? Dat als iemand gaat werken en die persoon levert... Uh, 25.000 euro op voor de belasting... en het kost je 40.000. Ja, wat is, moet je dan <lacht> nog willen subsidiëren? Ja, mensen zijn natuurlijk meer dan een getal. Uh, uiteindelijk gaat het ook om meedoen... in de samenleving. En we willen natuurlijk ook heel graag dat mensen uh, meedoen. En ik vind... Ik vind het ook heel uh, knap hoe Hans het uh, bol werkt om uh, zo, zo goed uh, te werken. En hij leeft daarmee ook gewoon een bijdrage aan de samenleving. Maar moet het dus... de samenleving zoveel geld kosten? Want werklozen die langdurig zijn zeggen we we gaan geen Melkert banen meer doen. Dus waar zeg je dat de eigen waarde van een persoon uh, uh, geld kost? Dat is toch ook een afweging die hier speelt? Ja, ik vind wel dat je hier een, uh, uh, uiteindelijk een uh, vraag zou kunnen stellen... Um, wat zijn dingen die bij het leven horen en wat zijn dingen waarvoor de maatschappij moet betalen. We hebben dat bijvoorbeeld ook gezien bij de kinderopvang. Grootouders die eerst op hun kinderen pasten... en dat bij de gasthoudenregeling betaald ja. gingen gaan doen. Ja, het, het is geen fraude, het is, uh, maar het is niet echt de bedoeling geweest. Al met al lopen de kosten voor de samenleving heel erg op. Moet ik jullie de Nederlandse volksaard leren, volksverdinkwoordigers? Mevrouw, mevrouw Helien, hartstikke bedankt. Mevrouw Van den Berg, u bent de laatste beller. We hebben weinig tijd. Gaat uw gang? Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is Gael van den Berg. Ik ben uh, moeder van twee artistische kinderen... Maar vooral mijn zoontje, die werd gediagnosticeerd als zwaar verstandelijk gehandicapt en zwaar autistisch. Uh, ik kreeg te horen dat hij nooit zou praten. Het advies was om hem uh, in een inrichting te stoppen. En uh, ja, ik denk niet dat iemand kan begrijpen wat dat betekent voor een moeder: om dat soort dingen te horen. Maar ik heb, dankzij de PGB, een Amerikaanse methode gevolgd, uh, een contractgericht spel. Ik. Uh, ik heb een team van 14 jonge mensen die allemaal voor minimumloon werken. Die leid ik op in de methode. Ik werk minder verwezen het programma. Ja. Mijn zoon die praat inmiddels volle zinnen. Hij begint te leren lezen. Hij komt met opmerkingen zoals mama, je bent de liefste mama ter wereld. Wat zou ik zonder jou doen? Um, zonder de pvb kan ik dit niet doen. Oké, okay. mevrouw, uh, ik heb een probleem, we zitten aan de tijd. slotte, mevrouw Vendrouw, u hoort dit allemaal. Kunt u ervoor zorgen dat het allemaal, want ik, ik snap u, uh, is dit nog wel te balanceren? Nou, wat ik herken en wat ik ook erken... zijn de zorgen die mensen hebben over een grote verandering die eraan komt. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat het recht op zorg uh, blijft... Uh, voor de VVD ook gewoon bovenaan staan. En ik ga dus deze zorgen van mensen uh, ook vanmiddag adresseren in het debat. Want ik wil ook gewoon dat die mensen duidelijkheid krijgen... over hun persoonlijke situatie. Oké, okay, mevrouw Venro, ik wens u heel veel wijsheid, sterkte en kracht. En uh, uw integriteit staat voor mij niet in discussie. We kunnen wel van mening verschillen over hoe het moet. Maar veel succes ermee. En namens Barbara van der Klis. Houd de PGB. Zorg dat de fraude eruit gaat. En mensen die er misbruik van maken, want het heeft wel heel goede functies. Tot morgen. Shalom, daar. Vanavond om 7 uur. Intelligent slimme vrouw. Je weet precies wat ze doet. Heel vriendelijk. Of hij gaat godverdomme morgen met me naar een rechtbank... of ik laat ze kop eraf trekken. Petty Bracht. Als ik binnenkom, dan komt er wel wat binnen. Luister naar kunststof. vanavond van 7 tot 8. Ik weet zeker dat het met mij wederom goed gaat komen... want het is nog nooit niet goed gekomen met Petty. Petty Bracht. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Moet je piaar heen met die Made in Holland, delivered by TNT Express. De Amsterdamse bakfiets is big business in Delhi. Want TNT gaat net zo ver als uw ambities. Hoe het klinkt als uw zaken doet in India? Ga naar TNTradio.nl. Vragen 0800 1234. TNT Express, world class, worldwide.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 nu last-minute vakantievoordeel bij wekam.nl. Tot 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. WKAM.nl. klikt met jouw vakantie. Dit is Radio 1.